Voorlopig wordt de financiële schade geschat op 6 miljard yuan, ongeveer 650 miljoen euro. Er zijn volgens het Chinese staatspersbureau ook berichten over overstromingen uit andere provincies in het oosten.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 Verspreid over het land stevige buien, mogelijk met onweer en windstoten. En aan zee is de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Morgen zonnige periode, maar later ook weer kans op buien en dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met alle files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Gooimeer en Muiderslot 2 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen knopend Oude Rijn en knopend Lunette 2. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knopend Klein-Polderplein 2 kilometer. Als laatste de A50 Arnhem richting Osten door een ongeluk... tussen Heter en knopend Ewijk 5 kilometer.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 Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. We zijn er tot 6 uur met Sport op Radio 1. Veel wielrennen in deze uitzending. De laatste etappe in de ronde van Zwitserland. Een tijdrit over 30 kilometer. Kan Steven Kruiswijk Damiano Cunego nog bedreigen in het algemeen klassement? We over wielrennen gesproken. De vijfde en laatste etappe in de ster Electro Tour in ons eigen landje. De MX2 en de MX2 Motocross dus in Noord-Spanje met Jeffrey Herlings aan de leiding in de MX2. We hebben ook Atletiek de landenwedstrijd. Wie wordt er Europees kampioen in Stockholm? Er is de mk toestel in het topsportcentrum in Heerenveen. En de Acropolis Rally. Die volgen wij in het geplaagde Griekenland. En we hebben straks een gesprek met Geertjan Lasje, de documentairemaker. Hij slaagde erin om Thomas Dekker, de geplaagde wielrenner, een jaar lang te volgen. En veel muziek vanmiddag op Radio 1. De zomerrit van 1987, Los Lobos en La Bamba. Het is stil in Noord-Spanje, even geen motorgeluiden. Maar we doen het uitstekend hè? in die MX2-klasse Hans van Lozenoort. Ja, we doen het zelfs uh, boven verwachting. Want ja, uh, Jeffrey Herlings, hij behoort tot de titelfavoriet in deze klasse. Tot de titelfavoriet, moet ik zeggen. En dat was zeker het geval na afloop van de vorige race in, uh, in Portugal. Toen nam hij de leiding over voor het eerst in zijn loopbaan in de MX2-klasse. Herlings is koplopen in het wereldkampioenschap. En vandaag moest hij aan de bak uh, in Spanje, in het, op het circuit van La Baneza... waar de coureurs voor het eerst uh, overigens uh, aan de start verschijnen. Een nieuwe baan voor allemaal dus in het noorden van Spanje... En uh, Herlings, had ja, er zat toch vrij veel spanning op. En ja, de titelstrijd gaat tussen hem en zijn teamgenoot Ken Roxen, de Duitser. En die was helaas voor Herlings oppermachtig in de eerste manche. Roxen heeft die wedstrijd eigenlijk met twee vingers in zijn neus gewonnen. Steeds had hij een voorsprong van tussen de vijf en de twee seconden... op de Engelsman Tommy Searle, derde in het tussenstand van kampioenschap. En Herlings, hij moest genoegen nemen met de derde plaats. Meer zat er niet in. Twee andere Nederlanders nog aan de finish. Glenn Koldenhoff, uitstekend gereden op de negende plek. En Mike Kras, hij werd twaalfde. Goed, gaan wij eens even wielrennen. Officieel had het de Ster ZLM Tour vandaag met start en finish in Etteleur. De laatste etappe. Kunnen we nog een beetje vuurwerk verwachten vandaag, Sebastian Timmerman? Ja, ik twijfel daar eigenlijk een beetje over. Het is wel heel spannend in het algemeen klassement... na de rit van gisteren, het slagveld in de Ardennen... De rit die ging naar uh, La Gileppe. Prachtig stuwmeer daar in de Ardennen. En mede door de regen um, ja, ontstonden daar grote verschillen. Het is spannend tussen de nummers 1 en 2. Die nummer 1 dat is niemand minder dan Philippe Gilbert. De koning eigenlijk van het wielrennen in dit seizoen. De man die in het voorseizoen de ene na de andere grote overwinning pakte. Amstel Goldrace, Luik naar Luik onder meer. En de nummer 2 in het klassement is Nicky Terpstra. Die volgende week zijn Nederlandse titel verdedigt. Dit is de laatste wedstrijd die hij voorlopig rijdt in dat rood-wit-blauw. En het verschil onderling is slechts 1. Een seconde. Er zijn twee tussensprints vandaag onderweg. Daar zijn steeds 3, 2 en 1 seconde te verdienen. En ook aan de finish zijn seconden te verdienen. Boni-secondes. Maar ik denk dat het toch heel moeilijk gaat worden voor uh, Nicky Terpstra. Want Philippe Schilberg is heel erg sterk. En eigenlijk heeft hij ook een hele sterke ploeg om zich heen in deze wedstrijd. Die je eigenlijk een beetje de ronde van Zuid-Nederland zou kunnen noemen. Met dus die, uh, uh, dat tripje erbij gisteren in de Ardennen. Vandaag dus van en naar Etteleur. 191 kilometer is uh, de wedstrijd lang. Er wordt. Uh, nu bijna twee uur gekoerst. En er is een kopgroep van drie renners. Drie Nederlanders zijn vooruit. Hier Honig. Hij rijdt voor de landbouwkredietploeg. Albert Timmer van Skill Shimano. En het talent Bert-Jan Linderman Die rijdt nu nog bij Jo Piels. Dat is zeg maar een ploeg uit de tweede divisie. Maar die gaat later dit seizoen de overstap maken naar Vacanzo Lei. Waar hij een stage gaat afleggen. Afwerken in het tweede deel van het seizoen. En die Linderman is ook de best geclasseerd in het klassement. Op twee minuten en 33 seconden van Philippe Gilbert. Ze hebben een voorspel naar ruim 50 kilometer van 3,35. Dat betekent dus dat Lindeman virtueel om dat woord maar weer eens te gebruiken de leider is. Maar daar zal Philippe Silber zich absoluut geen zorgen om maken. Want er is nog een eind koersen. De renners zitten in de buurt nu van Huibergen. Gaan straks een uitstap maken over onder meer de Oesterdam. Daar maakten wel wat renners zich zorgen om eerder vandaag. Want er staat veel wind. Omstandigheden zijn zwaar. En er waren toch wel wat renners bang voor waaiervorming. Maar ik denk met deze koerssituatie drie man vooruit en het peloton... op bijna vier minuten... dat er niet zo heel veel spektakel gaat komen... straks op die Oesterdam. Want uh, als we daar zijn geweest... zijn er nog ruim 100 kilometer af te leggen... naar de finish hier in Ettenleugd. Het zou me niet verbazen... als we voor de derde keer in deze wedstrijd... deze week een massasprint gaan krijgen. En dan zijn er zijn natuurlijk veel ogen gericht op Tyler Ferrar. Een van de beste sprinters ter wereld. gaan we ook zien in de Tour over twee weken. En hij rijdt zich in vorm in deze wedstrijd. Theo Bos is er ook bij. Maar de Rabobank-ploeg wordt een beetje geteisterd... door wat zieken. Er uh, gaat een virusje rond... In in die ploeg. Daardoor gisteren Graham Brown en Jos van Hemdal afgestapt met maagproblemen. En vandaag is Tankink om diezelfde reden niet meer van start gegaan. Drie man dus aan de leiding. Nog één keer de namen Honig, Timmer en Lindeman... zijn op weg naar de eerste tussensprint. Het peloton volgt op bijna vier minuten. Dirty baby. Together, together, Anouk en down and dirty. En dan is de stap naar Thomas Dekker misschien snel gemaakt. Twee jaar lang was het stil rond Thomas Dekker. Ooit een van de meest beloftevolle wielrenners van Nederland. In 2009 werd Dekker door de Internationale Wielren Unie... voor twee jaar geschorst wegens dopinggebruik. Weg carrière, weg uit de schijnwerpers. En het bleef stil rond de persoon Dekker. Geen interviews voor radio en tv, geen interviews in kranten. Slechts één man slaagde erin om Thomas Dekker op de voet te volgen. Documentairemaker Geertjan Lasje. Zijn documentaire wordt op 27 juni op tv uitgezonden. En dat is niet geheel toevallig, want op 1 juli van dit jaar... loopt de schorsing van twee jaar van Thomas Dekker af. Geert-Jan Lasje, hij heeft ongeveer anderhalf jaar... op de huid van Thomas Dekker gezeten. En collega Ronald Boot vroeg aan Geert-Jan Lasje... welke indruk hij van Dekker heeft. Ja, heel bijzonder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 Een ander fragment uit het documentaire, eh, vader Dekker. Die trekt een vergelijking tussen zijn zoon en de gebeurtenissen met eh, Ricardo Rico. Dat is een Italiaanse renner die geschorst werd. Eh, en die zichzelf na zijn rand bijna de dood in injoeg door eigenhandig eh, een, een bloedinfus toe te dienen. Eh, Dekker zegt, pa Dekker zegt, zijn zoon zal nooit zo stom zijn. Maar je proeft toch een bepaalde twijfel in zijn...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 Geert-Jan Lasje, bedankt. Ja, graag gedaan. Ronald Boot, in gesprek met Geert-Jan Lasje, de documentairemaker. Op 27 juni wordt de documentaire over Thomas Dekker dus uitgezonden op tv. Radio 1, het NOS-journaal. Inmiddels twee minuten over half drie, de halfpunten met Freddy Vontijn.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 ANWB verkeersinformatie met vier files in Nederland. Op de A1 allereerst Amersfoort richting Amsterdam, tussen Gooi Meer en Muiderslot 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Knoop Oude Rijn en Knoop-Lunette 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Afrit Berkel en Roderijs. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os, tussen Heteren en Knoopend Ewijk daar staat 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. Oké, en NOS Radio, langs de lijn. Je bent weer terug, laatste etappe in de Ster ZLM Tour in Nederland. Drie leiders, die hadden vier minuten voorsprong, Sebastian. Dat was het laatste nieuws. Het is uh, ietsje te teruggelopen. 3 minuten en 30 seconden is het. Uh, als ze inmiddels uh, ruim 60 kilometer, wat zeg ik, bijna 70 kilometer hebben afgelegd. De eerste tussensprint is geweest. Uh, daar pakte Albert Timmer de 3 seconden. Beth-Jan Lindeman van uh, Jo Puls 2 seconden. Timmer dus van skill. En Reinier Ronig, de derde man in de kopgroep van 3. De derde Nederlander ook in die kopgroep pakte daar 1 seconde. Betekent dat Lindeman als best geclasseerde inmiddels op 2 minuten en 31 seconden staat van uh, de leiderstrui van Philippe Gilbert. En dat zal ook een van de. De redenen zijn dat die voorsprong een beetje schommelt tussen de 3,5 en de 4 minuut. Want ik zei net 3,30, maar nu krijgen we door dat de voorsprong weer iets gegroeid is tot 3 minuten en 52 seconden. Dat is dus het laatste bericht uit de wedstrijd. Inmiddels in Etteleur bij de finish de paraplu's weer allemaal opgestoken door het publiek. Niet zo heel veel publiek nog, de omstandigheden zijn slecht. Komt nu weer met bak uit de emel. En dat kan nog wel eens een gevolgen gaan hebben. Misschien uh, later vandaag als er hier uh, gesprint gaat worden. De laatste rechte lijn is ook bijna helemaal recht. Maar uh, ja, er zit toch de, wel een uh, addertje onder het gas. Want het is sprinten op uh, de Klinkers. En met al die regen kunnen die er nog wel eens glad bij liggen. En vanmorgen bij de start toen zei uh, Nicky Terpstra toch ook wel een beetje... Die, die trok daar een beetje wel zijn wenkbrauwen van op. Hij zegt ja, sprinten in zo'n peloton op de Klinkers. Daar heb ik het niet zo op. Hij staat dus op één seconde achterstand als tweede in het klassement op Philippe Gilbert. Maar Terpstra zal toch ook wel denken aan de Tour de France... die over twee weken gaat beginnen... waarvoor hij al heel lang zeker is dat hij meegaat met de ploeg. En Terpstra maakte dit seizoen al een keer mee... dat hij door pech een valpartij uiteindelijk een grote wedstrijd niet kon rijden. Hij was heel goed in vorm in het voorjaar... maar door een valpartij uiteindelijk in de driedaagse de pannen... moest hij de ronde van Vlaanderen en parijs roubaix laten lopen. Het was wel te merken aan Terpstra dat hij dat niet weer wil laten gebeuren. Dat hij hoopt dat dat hem niet gaat overkomen. Hij is wel een van de mensen... ...mensen die het nog spannend kan maken voor wat betreft het klassement... ...omdat hij dus op die ene seconde staat van Philippe Gilbert... ...maar in de koers op dit moment is het dus allemaal rustig... ...als men op weg is naar het stukje waar men Zeeland eigenlijk heel even in gaat rijden... ...bij Tolen op die Oesterdam... ...maar ik denk niet dat daar heel veel gaat gebeuren in het peloton. Peloton dat is drie minuten en 52 seconden achterlicht op die drie koplopers op Honig, Timmer en Lindemann. Total Touch en tuintje oosterhuis en Somebody Else's Lover inmiddels al weer uit 1996. 15 jaar geleden alweer. Um, we gaan weer eens even praten over Atletiek. Er zijn twee grote toernooien aan de gang. In Stockholm strijden de beste acht landen van Europa om uh, tja, het EK voor landenteams. Maar helaas, Nederland zit daar niet bij, Leon. Nee, Nederland zit uh, in uh, de eerste divisie, zo zou je dat kunnen noemen. De First League en uh, Stockholm, dat is de Super League. De Eredivisie divisie, zeg maar, twaalf landen daarbij. Dan moet je denken aan Rusland, Duitsland, Oekraïne, Groot-Brittannië, Spanje. Echt de traditionele sterke Europese landen. Die zitten dus in die uh, allerhoogste divisie. En Nederland, uh, momenteel actief in Izmir, in Turkije... In de eerste divisie. Gisteren uh, hebben ze 20 onderdelen afgewerkt. Vandaag zijn er ook 20 onderdelen. Nederland staat momenteel zesde. Heeft 136,5 punt. Het gaat uiteindelijk om uh, het puntentotaal. Want elk onderdeel levert punten op. De nummer 1 krijgt 12 punten en zo afbouwend tot de nummer 12 die krijgt 1 punt. Het gaat dus uiteindelijk om het puntentotaal waarbij de resultaten van de mannen en de vrouwen bij elkaar worden opgeteld. En uh, Nederland zal vandaag moeten proberen in Izmir om extra punten uh, te winnen ten opzichte van de concurrentie. Want de nummers 1, 2 en 3 mogen promoveren naar de First League. Nou, dat betekent dat uh, Nederland heel goed uh, haar best moet doen. Want uh, de achterstand ten opzichte van Griekenland, de nummer 1, is momenteel groot... En de nummer twee is Turkije en de nummer drie is Noorwegen. Het is niet onmogelijk, maar alles moet echt meezitten voor Nederland in Izmir. Als we het dan hebben over die andere wedstrijd, de uh, Superliga... de wedstrijd in Stockholm en het Olympisch Stadion... daar is het momenteel heel slecht weer. En ze beginnen zo dadelijk uh, met het uh, kogelslingeren. Daar uh, inmiddels uh, Rusland aan de leiding... dus na die eerste dag voor Duitsland, Oekraïne en Groot-Brittannië... De meest opvallende prestatie van gisteren was toch wel de 9,95 op de 100 meter voor de Fransman Christophe Lemaitre. Dat was een super tijd op die discipline. En diezelfde Lemaitre komt straks nog in actie op de 200 meter in Stockholm. Dankjewel, Leon. All you have to do is touch my hand. Show me you understand. Unless something happens to me That's some kind of wonderful om voor dat is er niet, kunnen we eindelijk eens een keer Michael Bublé draaien. Some kind of wonderful. Het is 14 minuten voor 3. In Griekenland is vandaag de laatste dag van de Acropolis-Rally. Jarenlang beoefende hij paardensport, maar Dennis Kuipers maakte de overstap van paarden naar paardenkrachten. Hij werd rallycoureur en is nu bezig, aan zijn tweede seizoen in de WRC. In dat wereldkampioenschap rally neemt hij het op tegen grote namen. Zoals oud Formule 1-kampioen Kimi Raikkonen en het icoon van de rallysport, zevenvoudig wereldkampioen Sebastian Loep. Loep is een bijna onverslaanbare racemachine, zegt Dennis Kuipers. Ja. Nou, ik denk dat hij uh, veel talent heeft, uh, maar ook al zo lang rijdt, zoveel ervaring heeft, zo vaak deze wedstrijden gereden heeft, dat, uh, dat hij daardoor natuurlijk ook heel goed is. Plus erbij dat hij uh, in, een, in een goed team zit. En misschien niet alleen in een goed team zit, maar ook een team om zich heen heeft gebouwd. Want hij zit er al even. Ja, nee, maar dat is ook zo. En, maar dat geldt voor iedereen. Uh, dat je goede mensen om je heen moet, moet verzamelen. Om, om tot een goede prestatie te kunnen komen. En, uh, en ik denk dat hij dat heel goed voor elkaar heeft. Uh, ja, en het hele plaatje maakt hem uh, heel erg goed. Nou, hoe kijk jij naar zo'n man die al jarenlang alles wint, zeven keer op rij wereldkampioen wordt? Durf je ervan te dromen dat je hem ooit gaat bijhouden? Nou, Misschien zelfs verslaan? Het, zijn, het is natuurlijk wel een droom, maar daarin moet je, ben ik ook heel realistisch. Van. Dat is voor mij niet weggelegd, omdat eh, die jongens die, die slapen bijna in, in de auto's. En eh, die testen zoveel en, en die mogelijkheden die, die hebben wij niet. Waarom niet? Uh, omdat we schoonweg geen, geen officiële fabrieksrijders zijn. En uh, dat is gewoon een grote verschil. De jongens, die, uh, je moet je voorstellen dat ze voor de wedstrijd al 600 kilometer gereden hebben. in die auto uh, een paar dagen van tevoren, in een, in een testauto. Uh, ja, dat is al zo'n grote voorsprong. Wat die jongens al, uh, ja, je, die, die, die kennen zo echt die auto. Die weten van wat gaat de auto daar doen, wat doet die hier en. en ja, daar kun je niet tegenop. Uh, trainen, kun je nog net zo goed zijn, maar dat, dat, dat, ja, daar kun je dan niet tegenop. En van Lub gaat het verhaal dat hij op het schoolplein al is begonnen. Nou, dat zal vast een mooi aangedikt verhaal zijn. Maar er zal ook vast een kern van waarheid in zitten. Geboren in de auto. Ja, nou, daar zit natuurlijk wat in. kijk, hoe eerder dat je ermee begint, hoe beter dat is. En uh, hoe meer gevoel dat je erbij krijgt... En, uh, dus ja, ik, ik, ik geloof wel, misschien dat hij op circuit al wat eerder is begonnen met rijden. Hè? Dat, dat weet ik ook niet natuurlijk. Maar het, het, is, het is in ieder geval wel een voordeel natuurlijk. Jij was aanvankelijk met paarden bezig, hè? heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Ik ben uh, vanaf mijn twaalfde tot mijn negentiende eigenlijk fulltime in de paardensport bezig geweest. Kruid of Kuipers? Ja, dat zou ik wel zeggen. Ja. Die toch koos voor de paardenkrachten? Ja. Dus, uh, ja, de paardensport is een hele mooie tijd geweest. Het is wel een hele rare overgang. Ja, het is een rare overgang, maar ook weer niet. Uh, ik denk dat ik bij, uh, in de paden uh, draait het natuurlijk alleen om gevoel. Heel veel gevoel, gevoel tussen uh, mens en dier. Uh, en dat bedoel ik daarmee, uh, als we uh, dan naar Coucourin gingen en, uh, en we hadden een uh, springparcours. Het is, het is ruiter en, en paard samen en je moet elkaar aanvoelen en, en je voelt dingen en ontwikkeling, zeg maar, van het, van het gevoel creëren. Dat kan ik nu weer heel goed gebruiken in de auto, want nu voel ik in de auto weer van, hé, hey, de auto... Uh, stuurt een beetje zo, of hij, hij is een beetje uh, onstabiel. Of, of, en dat is weer heel belangrijk voor, voor, voor de engineers, maar ook om, om de auto tot een goede setting te krijgen. Ja, nog even, en ik geloof dat uh, de Acropolis Rally een concours epiek is. Nou, het lijkt wel een beetje, het zijn natuurlijk allemaal hindernissen waar we overheen moeten. Alleen, het is nu met de auto en uh, ja, de auto zit er een, een gas en een rem op. En uh, ja, dat is toch iets anders dan een levend wezen. Ja, en als je dat fout doet, krijg je strafpunten. Nog een overeenkomst. Dat klopt ook. Strafseconden dan. Ja, dat klopt ook. Alleen uh, ik moet zeggen in de paarden was het wel altijd. Uh, kijk, een paard voelt, voelt alles. Hè? En uh, als jij gespannen bent of, of wat dan ook, dat voelt het paard. En uh, dat heb je gelukkig en met de auto heb je dat niet. Nee, die voelen niks. Dat zijn rare beestjes. <laughs> Waarom ben je eigenlijk overgestapt van paarden naar rally? Ja. Um, ik ben eigenlijk overgestapt om de, eigenlijk de eenvoudige reden dat ik uh, altijd al erg gek was met, uh, in de autosport. En, uh, mijn vader reed er al een hele lange tijd. En, uh, ja, ik vond dat gewoon uh, echt heel bijzonder. En in de padensport hebben uh, we een hele mooie tijd gehad. Alleen zag ik voor mezelf niet in dat ik daar in de toekomst mijn brood mee ging verdienen. En, uh, dat gaan we nu met de renningsport ook niet doen. Alleen ik heb nu wel gewoon een, een normale baan naast mijn... Uh, naast mijn rallyactiviteit. En dat is wel, uh, nou ja, ik denk dat dat gewoon voor de toekomst uh, beter is. Dus morgen gewoon weer naar kantoor. Ja. Rally-coureur Dennis Kapers in een bijdrage van Louis Dekker. Kapers is bezig met de laatste dag van de Acropolis Rally in Griekenland. En hij lijkt op weg naar een top-10-klassering. 3 juni overleed hij op 59-jarige leeftijd. Andrew Gold, never let her slip away. Zijn laatste solo plaatje was dat uit 1978. We gaan weer eens uh, plaatsmaken voor wielrennen. De afgelopen vijf dagen hebben we de Zuid-Nederland en de Ardennen getijgerd door de Stier zlm Tour. En vandaag gaat hij finishen in Etteleur. Sebastian Timmerman is het 25-jarige jubileum. En ik moet zeggen, ze hebben een mooi deelnemersveld. Hoor. Ik denk zo'n beetje het mooiste deelnemersveld in jaren. Ja, en als je organisator bent en je krijgt in je 25e jaar van je bestaan, als wedstrijd natuurlijk, krijg je Philippe Gilbert voor de tweede keer waarschijnlijk als eindwinnaar. Dan mag je daar best een beetje trots op zijn. Twee jaar geleden woon Gilbert al toen ook met een hele nipte voorsprong op Nicky Terpstra. En wat dat betreft lijkt het er dus op dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Eén seconde is het verschil tussen uh, uh, Terpstra en en Gilbert, de nummer drie, Navardouskas, staat al op 12 seconden. En zij rijden uh, met z'n drieën, uh, net als vele anderen, in dat peloton. Peloton dat wel dichter en dichter bij komt uh, bij de drie koplopers. Rijnie Ronig, Albert Timmer en Bert-Jan Voorsprong is nog maar 2 minuten en 15 seconden. De drie koplopers zitten op de Oesterdam in de buurt van uh, Tolen. En daar waait de wind heel erg in het nadeel. En daardoor rijden de drie koplopers nog maar zo'n 30 kilometer per uur. Ze hebben moeite om met een goed tempo uh, tegen die wind... Te in te komen. Twee minuten is het nu zelfs nog maar. Zonder dat het peloton er heel erg veel moeite voor hoeft te doen, komen ze toch weer dichter en dichter dus bij die uh, drie koplopers. En vanmorgen uh, was er nog wat discussie bij sommige renners. Welk deel van de Oesterdam uh, men nou precies zou gaan rijden? Nicky Terpstra stond even met uh, Johnny Hogeland te praten. Hogeland komt hier uit de regio en die, uh, uh, ja, die hadden daar even een discussie over. Gaan we nou echt helemaal bovenlangs of gaan we misschien nog uh, onderlangs langs het fietspad? Nou, Ardie Engels die bemoeide zich er nog. Even mee. In ieder geval speelt de wind daar wel een, een grote rol en daardoor wordt het verschil dus kleiner en kleiner. Twee minuten nog voor de drie man aan de leiding op het peloton.